Het duurt een wel voordat het hoofd geprogrammeerd is om te gaan zitten achter de geprepareerde tafel waar het blank papier opengeslagen ligt. Is het weer buiten goed? De, binnere, de binnentemperatuur oké? Okay? Zijn de buren stil genoeg? Nu nog het tweezijdig plakband zoeken.